In China is het aantal doden volgens Chinese staatsmedia opgelopen tot boven de 300. Ruim 14.000 mensen zijn nu besmet. Een dronken automobilist heeft in Sydney vier kinderen doodgereden. Drie kinderen raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. De 29-jarige bestuurder van een pick-up truck ramde de slachtoffers toen ze op de stoep liepen. Het gaat om kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. Volgens Australische media waren de kinderen op weg om een ijsje te halen. Oorlogsfotograaf Eddie van Wessel is de winnaar van de zilveren camera 2019. Hij won met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het zijn volgens de jury indringende zwart-wit beelden van IS-terroristen... en hun familie die hun laatste schuilplaats verlaten. Het is de derde keer dat van Wessel de prijs wint. En dat gebeurde bij één andere fotograaf, Ben van Merendonk, in de jaren 50 en 60... De jury noemt Van Wessels werk van een ongekend niveau. In de eredivisie heeft Peck Zwolle thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. Door de overwinning stijgt Zwolle van de 16e naar de 14e plaats. Feyenoord won in de kuit met 3-0 van Emmen. De Turkse debutant Koop scoorde al in de tweede minuut. Nooit eerder scoorde een debutant zo vroeg in de wedstrijd voor de Rotterdammers. Twente tegen Sparta eindigde in 2-0 en bij Adel Den Haag-Vitesse werd niet gescoord. Het weer. Vanuit het zuidwesten meer bewolking en het trekt een regengebied over het land. Later in het zuiden en midden overwegend droog, maar ongeveer 12 graden. In het noorden is het met 6 graden een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort zin in ZFM ZFM met nu opstand, opstand. Goed heeft het. I look in the drugstore, is it here? No, it don't come here no more But I tell you what, I saw him He was sitting behind us, down at the pin, stage Let's a the place, there's in your silent night, joy of a song's delight, cause I'll write a song for you, you'll write a song for me, we'll write a song of love.